Twee uur. Het NOS Journaal. Lizola Thomasen. Hoewel grote incidenten lijken uitgebleven, zijn hulpverleners ook deze jaarwisseling doelwit geworden van geweld. In en bij Rotterdam raakten elf politiemensen gewond, onder meer omdat ze werden geslagen. De ME werd ingezet omdat de brandweer werd gehinderd bij het blussen van een kerstbomenbrand. Volgens de politie in Den Haag werd er opvallend veel zwaar vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Drie agenten raakten gewond en diverse brandweerlieden werden bedreigd. Die mensen zijn aangehouden omdat ze gewelddadig waren tegen agenten. In Groningen waren zeven gevallen van geweld tegen hulpverleners. In Dordrecht werden agenten en brandweerlieden bekogeld met flessen. Daarbij vielen geen gewonden. In Apeldoorn werd een brandweerman in zijn rug getrapt. In een voortuin in Os is een lichaam gevonden. Een man die zijn hond aan het uitlaten was... zag het lijk vanochtend liggen en waarschuwde de bewoners van het huis. Ze wisten niet wie die dode was en belde de politie. De politie houdt rekening met een misdrijf. De identiteit van de doden is nog niet bekend. De politie is op zoek naar de man met de hond die het lijk vond. Hij zou nuttige informatie kunnen hebben omdat hij als eerste op de plek was. Maar zowel de politie als de bewoners van het huis weten niet wie hij was. In Ivoorkust zijn bij een vuurwerkshow 60 mensen doodgedrukt. Er zijn zo'n 200 gewonden. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Het drama gebeurde bij een stadion in Abidjan, de grootste stad van het land. Onder de menigte brak paniek uit, waardoor is niet duidelijk verwacht wordt dat het dodental nog oploopt. De plek van de ramp ligt bezaaid met beloede kleren. Veel mensen zijn op zoek naar vermisten. Bij Alaska is een boorschip van het olieconcern Shell tegen de rotsen geslagen. Het schip was de afgelopen nacht tijdens een storm losgeraakt... en bij Kodiak Island vastgelopen, 400 kilometer ten zuiden... van de grootste stad van Alaska, Anchorage. De Amerikaanse kustwacht heeft de 18 bemanningsleden van boord gehaald. Het schip heeft 585.000 liter brandstof aan boord. Voor zover bekend is er geen olie gelekt. PSV'er Luciano Narsing komt dit voetbalseizoen niet meer in actie. De aanvaller heeft zijn voorste kruisband afgescheurd. Volgens Football International gebeurde dat tijdens zijn laatste competitiewedstrijd tegen NAC Breda. Narsing zou in de eerste helft geblesseerd zijn geraakt, maar hij speelde door tot een kwartier voor tijd. De blessure is nu pas vastgesteld omdat de Oranje International op vakantie was. Het weer vanuit het westen breekt de bewolking open en is er soms zon. Temperatuur ligt rond 8 graden. Morgen veel bewolking. In het noorden in de ochtend een bui. In de rest van het land droog. Het wordt 7 à 8 graden dan. In de avondmorgen volgt vanuit het westen regen. De Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Live vanuit Studio Café Desmet in Amsterdam. Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal, welkom bij de Radio 1 Nieuws, uh, nieuwjaarsreceptie, zo heet het eigenlijk. Uh, we zitten hier tot zes uh, uur, u bent uh, van harte welkom in Studio Café De Smet in Amsterdam... waar we op verschillende gebieden vooruitblikken op het komend jaar. We hebben de media net gehad, het buitenland en dit uur staan we stil bij de sport. En zo kijken wij bijvoorbeeld naar het judo het komend jaar, naar de sportsponsoring, de 100-jarige Tour... Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in Zweden. En we hebben ook live muziek uh, dit uur van Alex Ruka. En we hebben een droom voor u. Ja, um, en uh, als gezegd, he, kroonjaar voor de Tour, de honderdste. Uh, maar het zal toch dit jaar ook vooral gaan over... Uh, ja, lukt het die wielersport uh, om, om weer op te krabbelen, uh, geloofwaardig te worden? Nou, noem het allemaal maar. We gaan erover praten met uh, Aard Vierhouten. Deed drie keer mee aan de Tour als renner. Uh, ook als co-commentator trouwens een aantal keren verslag van de Tour de France gedaan. Hij heeft zelfs een vrouw ontmoet ooit. Ja. Dat klopt je. <laughs> keer als ik ja, heb het, het gesprek ineens een hele land. Ja, dat is toch bijzonder? Dat je helemaal kapot over de, over de meet komt, en er staat daar ineens een vrouw, en dan ja, ben je daar nu al 2013 nog steeds mee. Ja, dat is echt geweldig. He. Ik blijf dat een mooi verhaal vinden. Ja, die tour blijf je achtervolgen. <laughs> um, ja, staal, Mister, de, Mister, gaan we ook. Nee, nee, wacht even. Nee, oh, Jij bent uh, komend jaar, misschien bij die tour weer, maar in een andere hoedanigheid. Hoe zit dat precies? Ja, euh, een nieuwe plek, bij vakantie lijn, DCM, cyclingteam. Uh, ze noemen het technisch manager, maar uh, ook onderdeel daarvan is uh, gewoon ploegleider zijn. Aanwezig zijn en, uh, en de wedstrijden doen. En de, de Tour zou een van de wedstrijden kunnen zijn. Oké, okay. zou kunnen, want dat uh, moet wel... Ja, we zijn met vijf, zes man uh, die de wedstrijden met elkaar doen. En ja. op die manier verdeel je het hele seizoen. Dat zou leuk zijn de honderdste toeren meemaken, toch? Ja. Jaap Stalenburg, uh, bij TVM-verzekeringen verantwoordelijk uh, voor de sponsoring. Daarvoor journalist, jarenlang journalist. Ook bij NOS Langs de Lijn, introducteur sport bij RTL ook nog. Hoofdnieuws en sport bij L1 in Limburg. Uh, we gaan uh, met jou praten over geld in de sport. Uh, dat is uh, redelijk moeilijk te vinden, dat weten we inmiddels hè, in deze crisis. Uh, alle uh, bedrijven houden de budgetten uh, tegen het licht... Uh, merkt de sport dat? is eigenlijk een overbodige vraag. En het antwoord is geloof ik heel erg ja. Nou, de sport gaat het, gaat het heel erg mee het komend jaar, denk ik. En Nederlandse bedrijven, uh, dat gaat niet goed. Die zullen minder in sport stoppen. Maar wat je gaat zien komend jaar, dat zullen we straks misschien over gaan hebben. Is dat ik denk dat we de Russen, de Arabieren en andere buitenlandse bedrijven op de Nederlandse sportmarkt gaan krijgen. Ja. En de gokbedrijven in het voetbal niet te vergeten. Wel, Chinezen hebben we al gezien. Nou, dus, uh, ja, vandaar de combinatie. Ja, precies. Ja. Uh, voor Daphne Korsen wordt het een, een spannend jaar. 2013 is het jaar van het EK vrouwenvoetbal in Zweden. Worden we Europees kampioen voetbal, Daphne? Ja, daar gaan we wel voor. En veel slechter dan de mannen kunnen jullie niet doen, natuurlijk. Nee, nee. Maar, uh, nou ja, kijk, ik kijk, niet zo nou, ik kijk wel graag naar de mannen. Maar uh, niet naar de resultaten. Maar liever naar onze eigen resultaten. En ja. wij willen het beter doen dan in 2009. Dat was halve finale. Dus ja, dan. Uh, dan kijk je al snel naar de finale. Maar dat is niet zo heel erg makkelijk hoor. Nee, een, nee. nou, daar gaan we zometeen uitgebreid over praten. Want het wordt een mooi jaar voor jullie, sowieso. Voormalig judoka Ben Sonnemans gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Binnenkort keert hij na tien jaar terug in Nederlands top judo. Niet meer als judoka, maar als directeur topsport. En hij volgt Cor van der Geest op. Uh, in alle officiële berichten stond Ben... dat je op 1 januari uh, zou beginnen met je nieuwe baan. Dat is een maandje uitgesteld. Geen afstel toch? Nee, nee, zeker geen afstel. Ik heb er heel veel uh, plezier in en energie in om een, een komende job te gaan doen. Die is uh, erg uitdagend. Um, en uh, het, het zat in de opzichttermijn en nog wat afrondende werkzaamheden bij de, mijn huidige werkgever, een dochter van KPN. En dat is prima. Dat gaat laat maar We hoeven ons afspreken. geen zorgen te maken. Nee, zeker niet. Zeker. Je gaat uh, ja, van de ja, ik wou zeggen, die van de Geest gaat toch wel echt weg, hè? Ja, ja ik ik de, maar die, nooit. die was gisteren voor het laatst, ja. Ik heb ik ook voorgestemd, hè, voor jou. Dus, uh. Ja, je volgt Cor van de Geest op. Wij kunnen wel zeggen, een levende legende in de, in de judo wereld um, is niet makkelijk, denk ik, hè, om op te volgen. Um, nou, ik denk het wel. Ik denk als je gelooft in je eigen kracht, en je eigen kennis... En, en vooral de juiste inzichten hebt... Uh, en, en die zijn door een uh, assessment en een meetproces... door de, door de judo-bond uh, goed blootgelegd... Dan, dan kan je met veel vertrouwen iets oppakken... wat een, de, een van de misschien wel meest gepassioneerde coaches... En, uh, Directeur, technisch directeur van Nederland, uh, van de Nederlandse sportscene heeft neergezet. Nou, dat, dat is gewoon een, een enorme goede basis om voor mij om, uh, om daarmee de toekomst in te gaan. Um, en, en ja, ik uh, ben als kleine jongen, als jongen van zes jaar bij Koor van de Geest op judo begonnen. Onze beide vaders uh, zaten, hij en de koor zaten, mijn vader en de Koor zaten op uh, korschool samen. Dus daar ligt een hele nauwe uh, ja, band, zeg maar. Hè. Dat is al bijna zo, zo dicht als een familieband. Um, maar goed, zo, uh, je noemde in je introductie al dat je bent tien jaar uit de sport... en ik ben ook tien jaar wat verder af hebben ontwikkeld... in het zakelijke uh, leven, in de, in de bedrijfswereld. Uh, en dat is heel nuttig voor een sporter die lang in de stadions... in de trainingshalen, in de hotels, in die, in die redelijk afgebakende scene geleefd heeft... om eens even tien jaar goed stevig in de scene daarnaast... jezelf te oriënteren en te ontwikkelen. En ik denk dat die bagage waardevol kan zijn... voor de, voor de taak die de Judebond meegeeft. Heb, straks... heb je al veel met hem gezeten, met Cor? Ja, de afgelopen maanden is wel intensief geweest. We krijgen, ik heb nog wel behoefte aan een laatste, echt een formeel goed gesprek... waarin wij in een uurtje of twee, drie... de, de, de dingen die je niet in de beleidsdocumenten en de stukken leest... dat je die me nog even nou, meegeeft. Welke vragen heb je nog? Um, nou, ik heb misschien wel een vraag voor hem. Uh, en die, die stel ik eigenlijk liever offline dan dat ik het online op de radio doe. Maar als oh. hij luistert, dan zal ik hem nu stellen. Hoor zet hem mijn vader. Daar komt hij. Uh, er is wat, uh, wat, wat had je anders willen doen? Uh, en en wat, heb je, wat zou je willen doen wat je eigenlijk, waar je eigenlijk niet aan toegekomen bent? Maar dat is misschien wel een waardevolle tip voor mij om, uh, om, uh, om over te pakken. Dat uh, wat, wat staat er in jouw taakomschrijving? Geef ons dat eens even mee. Wat ga je doen? Uh, de taakomschrijving uh, is vrij helder. Het gaat om het, het leiding geven aan het topsportprogramma van de Juribond Nederland. Dus dat wil zeggen, je draagt zorg voor het uh, richting geven aan de technische staf. Dat zijn ongeveer 10 FTE. Daarnaast uh, ligt er een meerjaren beleidsplan en een uitvoeringsprogramma vanaf 2013 tot en met 2020. Maar de focus ligt natuurlijk op de, de Olympiade die we nu ingaan. Hè, die is al begonnen, ja. um, alweer al bijna een half jaar. En daar, daar, daar zit natuurlijk een belangrijke route in. Kunnen we wat, wat zaken fijn slijpen van de toppers? Hè? We hebben goed gekeken naar het, naar het resultaat in Londen. Waar wij eigenlijk van zeggen, nou, dit is een prima resultaat... maar waar de buitenwacht van zei, ja, had er niet een ander kleurtje bij gekund? Had er niet een, een vlakje bewachten. bij gemogen? Oh ja. en, uh, en dat, en dat uh, bezien het, het aantal potentie wat we hadden, wat we mee hadden... de maar in de Verkerk, Edith Bos, die is Dek, Selmond en Henk Grol dan had daar eigenlijk ook één kleur bij genoemd. Mm. Nee. Dus dat is heel lastig. En, en, en om uh, me rit af te maken... er ligt veel focus ook op de talentdevelopment. Dus op talentontwikkeling van jonge sporters. He, want van wie is het talent? Het talent is van jezelf. En ik heb, het, ik heb een sterk beeld van wat ik, wat ik zou graag zou willen oppakken. Vier jaar en hopelijk acht jaar. Want ik denk dat in talentontwikkeling moet mm. je daar acht jaar misschien wel voor uittrekken... voordat je dat helemaal op de rit hebt... Waarbij wij zeggen, oké, okay, het talent, dat geef je, je judotalent, dat kan je meegeven aan de mannen en vrouwen die judo scouten in de regio's. Dat talent, dat geven wij met een soort Hollandse school, hè. Wat is nou die Hollandse school? Daar kunnen we later nog eens over verder kletsen. Maar volgens die Hollandse school leiden we je op tot de internationaal gelouterd judoka en kan je... Zeg maar de kampioen van Europa, van de wereld ja. of olympisch kampioen worden. Maar Ben, ik, ik was in Londen uh, bij een persconferentie van uh, Cor van der Geest... Hè, en die uh, hield daar een, een vlammend betoog, zoals we hem kennen... Mm -hmm. en die zei van, als we niet oppassen, dan gaat het niet goed met het judo. Uh, het mm -hmm. ging over geld. Hij zei van, die Oostblokkers, uh, Jaap uh, mm -hmm. doelde daar ook al even ja. op net... die hebben een hoop geld en die, die, die, die, die storten zich... en dat hebben we ook gezien in de resultaten daar in Londen. En hij pleitte voor regionale opleidingscentra... maar dat is allemaal geld en het is heel moeilijk voor... Het uh, judo om een, een hoofdsponsor te vinden. Misschien is dat wel jouw uh, unique selling point, omdat je tien jaar lang in het bedrijfsleven hebt gewerkt. Nou, dat kan zeker een, uh, een goede routine zijn. Ik heb een paar interessante bedrijven als, uh, als, uh, als salespersoon kunnen bedienen. Die, die daar zeker een goede binding zouden kunnen hebben met de judo-sporten, die prachtige kernwaarden heeft als veiligheid, respect voor elkaars lichaam en geest. Elk jongetje, meisje moet eigenlijk in het begin even judo. Om gewoon ja. met elkaar ja. een beetje te Nou, toe. Maar dat gaat ook hartstikke goed. Uh, Ruben Haukes, voormalig wereldkampioen, heeft als, als, als privaat persoon hè, met zijn bedrijf. Heeft een prachtig breedte sportinitiatief... Waarbij er honderdduizenden kinderen per jaar op, uh, op scholen in aanraking komen met judo. Minimaal acht weken. En daarna zit een soort follow-up in naar de clubs. of naar de regionale talentontwikkeling. Dus dat gaat hartstikke goed. Maar hoe, hoe, en, waarom lukt het niet om, om gewoon een, of een, voor de een goede sponsor pomp, als, te ja. vinden? Nou ja, ik denk dat de judobond, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen... heeft in de tien jaar geleden, zeg maar toen ik ergens stopte, hè, in rond 2000... de periode van 90 tot 2000 stond vooral bol van strijd. Maar het is ook niet zo gek, want judo is een vechtsport. En, en ging het over de grote namen hè, die toen regeerden... Peter Oomskoor van de Geest, Christen Korte, mm -hmm. Willem Visser... en waren wij in staat om mediatechnisch dat niet binnen de deuren te houden. En dat zijn we nu wel. En dat gaat hartstikke goed. En dat gaan we zo houden. Want het gaat namelijk om de prestatie en niet om de, om de ego's, om de conflicten. Zeker niet over mijn ego. Het gaat om het resultaat van onze Judoka's. Die in Rio uh, hopelijk wel een uh, zilver of een gouden meebrengen. Of, uh, of wat extra bronzen plakken. Ja, van Stalenburg is dat een uh, attractieve sport. Ja, voor ik... jullie op de sponsoren? Nou, nee, ik, ik denk dat dat binnen de doelgroep van TVM Judo niet een attractieve sport is. Maar verbaast me er ook een beetje op. Een beetje reuring hoort er toch bij, joh. Topsport is toch een metafoor van het leven. Daar mag toch wel wat omheen bruisen. En dat moet je toch niet allemaal willen managen. Nee, het was juist leuk ja. in de ja. tijd. Ja. Van, van de Geest leuk ja. was, die riep wel eens wat in de krant. En dan ja. was iedereen weer in opwinning. Dan hadden wij het weer over judo. Ja. En ja, als je alleen op de prestatie doet, dan wordt het wel een beetje flits. Mm -hmm. Nou kijk, het kan... Uh, het kan judo heeft al gaan, hele kleurrijke het... personen gehad. Je ja. moet je niet ja. de mond gaan snoeren via ja, het Media Managen, wat heel populair is. Ja. Nou, ik heb het niet zeer over. Kijk, in mijn tijd heb ik ervaren dat de conflicten tussen de coaches van privé-initiatieven belangrijker waren dan het resultaat wat ik daar aan het neerleggen was. Na 16 jaar bloed, zweet en tranen. En ik had ook een mooi verhaal bij me wat ik graag wilde delen. Maar dat verhaal werd dan niet opgepikt, omdat het verhaal van die twee schreeuwers of drie schreeuwers dan nou groter waren dan, uh, dan datgene wat er op de mat gebeurde. En ik denk dat het vooral kan door met. Uh, flair En iedere, iedere sportman of vrouw of trainer of coach... maar wij hier aan tafel hebben... heeft een onderdeel van een verhaal te vertellen. En soms komt dat verhaal er helemaal niet uit. Omdat er een andere aanleiding is. Dus je moet zorgen dat je je verhaal kunt creëren. En een gelegenheid kunt creëren om je verhaal te vertellen. En uh, ja, in het, in het kader van uh, verzekeringen... Is, is judo misschien wel een hele mooie sport. Want het gaat om gezondheid, het gaat om bewegen, het gaat om fitheid. Dus daar is een hele leuke parallel ja, Ik, zie ons, niet, ik <lacht> zie, <lacht> zie ons alleen niet met 200 gasten naar een judo-toernooi gaan. Wat dat betreft. Maar goed, nou, zou, maar Misschien kunnen we, keer, kunnen we daar een keer een afspraak ja, maar maken een zijn, te te zitten, zitten hey, Jongens, dat doen jullie <laughs> maar even buiten. <bijna. laughs> Overigens een prachtige sport door judo. Ja, ook. Kun, je, kun je uitleggen uh, hoe uh, judo nu staat als je kijkt naar de, naar de rest van de wereld? Hoe wij er in Nederland voor staan? Ja, we, staan uh, we horen bij de top 10 zeg maar, en soms top 12 van de wereld. Er zijn wat nuances. Hè. Judo, er mogen nu twee judoka's mee naar een WK doen per land. Dat is anders dan in, uh, in het uh, verleden. En de Olympische Spelen mag nog steeds één judoka per land, per gewicht. Hè. Dus maximaal kunnen er zeven mannen en zeven vrouwen meedoen... aan het Olympisch toernooi. Dus dat is, uh, ja, daar, daar, daar gaan we goed. Maar het, is, het signaal is wel dat we onder druk staan. Hè. Rusland heeft een enorme verrassing neergelegd in uh, Londen... Door, uh, door vijf medailles te winnen van, van drie gouden plakken en twee zilveren. Dat was echt een... Uh, dat is echt een mega uh, verrassing. En, en de vraag is, ja, wat is de achtergrond daar? Heeft dat met het culturele aspect te maken? Hebben ze zwaar geïnvesteerd? Poetin, de president, is ja. een groot fan van judo. Is zelf actief uh, beoefenaar. Is Mark Rutte niet zo snel judo, hoor? Ik weet niet of onze minister-president... dat, Maar misschien is het nooit te laat om hem dat te leren. En daar staan we zeker voor open. Uh, maar, maar, maar ja, de interessante is, hoe doen wij het... in vergelijking met die toplanden? Hè? Dus daar hebben we hebben het over... Uh, Frankrijk is natuurlijk een grootheid. Uh, Japan en Korea dat zijn, en Rusland, dat zijn de grote verzamelaars van de medailles. En wij hebben daar een prima positie als een relatief klein land... Hè, met 45.000 aangesloten leden ongeveer. 750 clubs, daar kan je ergens nog een matrix vinden. Hoeveel gemiddelde leden hebben die? Dus wij doen het eigenlijk hartstikke goed... En de taak is een van mijn taken in de toekomst is... hoe gaan we dit niveau vasthouden? Nee, hoe gaan we dat verankeren in die regionale steunpunten? Maar hoe gaan we dat naar een beter niveau trekken... zodat er meer potentie kan doorgroeien? Want we hebben ook geanalyseerd dat er veel talenten uitvallen onderweg. En die exitgesprekken geven hele waardevolle informatie. Is iemand dan? uitgeselecteerd of is iemand uitgevallen? En wat, wat is dan de reden? Wat geven die jongens en meisjes? Nou, we zien veel vaker dat ze uitgevallen zijn... in plaats van dat ze uitgeselecteerd zijn. En eigenlijk wil je in, in het kader van de topsportontwikkeling... dat ze, dat ze uitgeselecteerd maar uit, uitgevallen is dat dan een mentaliteitskwestie? Zo van, nou ja, het lukt net niet helemaal in de kapper, maar weer mee? Of, of nou, dat? dat kan van alles zijn. Ja. De druk wordt natuurlijk steeds hoger hè. De, met de... Uh, een uh, nieuwe manier van financiering hè, in de sport. Er moeten veel eigen geld bij. Hè, dus jongens en meiden die niet in een bepaalde A-categorie of B-categorie komen... moeten veel financiering meebrengen van huis uit. Hè. Dus moet alles gewerkt worden. Trainingsprogramma moet afgestemd worden. Studie, huisvesting, nou, et cetera. Welke leeftijd, Ben? Hebben uh, het over? Nou, bij de uitval is het vanaf 20. Daar zit, daar zit wel veel. Tot redelijk ja. laat nog. Ja, dat is redelijk laat. Ja. Maar ook onderweg gebeurt, uh, gebeurt veel. Want als je praat over talentontwikkeling, moet je wel onder de 15 jaar een beetje vastpakken. En dan ga je kijken: oké, okay, ik geef me jouw talent. En wat gaan wij er dan aan doen om dat talent zo, mogelijk te, zo goed mogelijk te laten renderen? Ik vind dat je er al ja. helemaal in zit. Ja. Ja, ik heb ook al drie <laughs> weken lang uh, nachtdossiers uh, uit zitten pluis. Maar ik heb, wel het, ik heb de contouren wel scherp voor mezelf. Dat klopt, ja. Waar, waar heb je nou het meeste zin in het komende jaar ik heb heel veel zin om uh, om dat dat talentstuk vast te gaan pakken want daar daar ligt veel beschreven maar het is niet verankerd in onze organisatie en in onze uh, steunpunten in het land en de tweede uh, natuurlijk is het interessant om te helpen in de projecten van hele volwassen sporters zoals heenkrol zoals Dex Elmond en de dames Verkerk en, uh, en Edith Bos, wat gaat daarmee gebeuren? Wat gaat zij doen? Die Sommigen bekijken het misschien wel per jaar. Om daar te kijken, kunnen we in de last maand. Want we hebben gewoon een WK dit jaar in Rio de Janeiro. Dus dat is, uh, dat is een prima gelegenheid om te kijken of we daar een wereldkampioen kunnen scoren. Nou, en in het vorige uh, wereldkampioenschap in uh, Rio is dat heel goed gelukt. Toen hadden we namelijk een gouden plak en nog wat medailles uh, gewonnen. En stonden we eigenlijk heel hoog in het. Uh, dik in de top 10 uh, van het medailleklassement. Dus. Uh, Komend jaar uh, echt al een paar mooie uitdagingen liggen daar, ja. Het is uh, tijd voor muziek. Alex Roeka, hij won de Annie M.G. Schmid prijs en een Edison Award. Ook schreef hij volgens Bert Wagendorp het beste sportlied ooit. En als Bert Wagendorp dat zegt, dan is het gewoon zo. Zijn Vergelijk. rauwe, ongepolijste liedjes worden nogal eens vergeleken met Jacques Brel. Ook Tom Waits wordt uh, genoemd in verband met Alex Roeka. En afgelopen jaar bracht hij een nieuwe plaat uit met de titel Gegroefd. We gaan voor het eerst luisteren deze middag naar Alex Roeka. Hier is hij met Als Je Blijft. Ja, een lied over mooie beloftes en goede voornemens. Nee, ik zal niet meer drinken. In zwijmel verzinken. Althans, niet meer zo lang. Niet meer nachten verdwijnen. Door de stad lopen duinen. ...alleen nu en dan. Ik zal de tuin laten bloeien... ...de heg laten groeien... ...om ons stille domein. Het konijn laten springen... ...het huis laten zingen... ...van ons geheim. Als je blijft... ...als je blijft...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 Laten gloeien je heupen verschroeien de demonen verslaan je mijn hart laten voelen je mee overspoelen zodat je nooit meer wilt gaan als je blijft als je blijft alex roeka alex roeka dankjewel mooie voornemens voor uh, het komend jaar. Gelukkig. Dit is tot zes uur de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Met Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. We gaan het hebben over uh, wielrennen. Of zullen we het hebben over doping uit Vierhouten? Nou, wat jij wil Jurgen. Nou, jij mag het zeggen, het is Nieuwjaarsdag. <laughs> nou, laat het dan gewoon lekker over de wielensport hebben. Ja, maar dat kan bijna niet zonder die doping. Maar uh, dan moeten we misschien nog even terugkijken naar 2012 ook. Uh, als gezegd, 2013, het jaar van de 100 toer Tour de France. Dat zou een, een prachtig... Uh, daar zouden we het alleen maar over moeten hebben. En uh, niets is minder waar. Hoe kan dat? Ja, hoe dat kan is natuurlijk uh, dat King Lance uh, redelijk van zijn troon gevallen is. En dat daar heel wat andere uh, ja, instanties, wielrenners, et cetera daarmee meegegaan zijn. En dat uh, zijn we redelijk overspoeld door een hele berg van, uh, van zaken... waar je iets van dacht, maar niets van wist. En mijn... nou weten we alles en denken we niet, uh, niet, niet helemaal meer helder. Dat is een beetje mijn beeld wat overgebleven is. Wat, wat bedoel je daar precies mee met dat laatste? Nou, dat de, de, de focus op de sport uh, wel heel erg diep uh, zit... binnen wat betreft het woord doping... En ik denk dat de wielersport wel een van de sporten is die het meest uitgepluist is op dat gebied. Uh, en waar de, de Maas in het net op dit moment op het allerhoogste niveau zo fijn is. En zo moeilijk daar nog doorheen te glippen is. En als je dat zou kopiëren in, in allerlei andere sporten die op dit moment in de wereld staan. Dan hebben zij nog een hele lange weg te gaan. En dan staat de wielersport wel heel erg ver. En we worden nu een klein beetje ingehaald door het verleden. Ja, want als we het over Lens hebben... We hebben het niet over gisteren, we hebben het over zeven jaar terug. En verder terug nog zelfs. Mm -hmm. En dat wordt wel een beetje vergeten. Dus. dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... doordat het wielrennen de zaak door de jaren heen... meer op orde is gaan krijgen... is daar de focus op komen te liggen. Terwijl in andere sporten, uh, zeg jij... Uh, eigenlijk net zoveel uh, wordt gepakt. En daar hoor je nooit wat over. Dat is wat renners ook heel vaak zeggen. Nou, het is misschien... Sommige som mensen zeggen dat ja, het is een beetje flauw Maar als je gewoon puur naar de cijfers kijkt... en, uh, en, en de resultaten daarin... is dat. De FIFA geeft geen cijfers. De Atlantiek Federatie geeft geen cijfers. De UCI die geeft, die geeft meer dan ze moeten geven. Ja. Altijd. Dus is het is het een bekende verhaal van, de, van Fuentes met zijn lijstje... dat daar ook voetballers op stonden. Ja, 257 tennissers. sporters. Ja. en we, we hebben het over 46 wielrenners, zogezegd... die daar tussen zouden zitten. En dan blijft er nog, nog 210 sporters over. En daar hebben we het allemaal niet over. Ja, maar ik zie maar, dat je zit te popelen ja, om dat wat te zeggen. Ik ben het ik ben voor een groot deel wel... want ik, ik kan ook de tennissers hier aan toevoegen. Ik sprak pas een toptennisser... die het verleden wel eens wat voor een tennisvakbond heeft gedaan... en vertelde dat tennissers regelmatig geblesseerd worden afgemeld... voor grote toernooien omdat er wat anders aan de hand is. Maar even met wielrennen terug. wielrennen heeft natuurlijk wel een mega probleem. Want op dit moment... Had. Nou heeft, heeft in de zin van dat sponsoren in deze tijd steeds meer kijken naar bijvoorbeeld een reputatierisico... en toch echt niet gaan aansluiten bij, bij wielrennen. Dat is jammer. Alleen, ik zie het positieve. Dat is even het probleem wat nu is. Dat bij de nieuwe generatie, ik ben een paar weken geleden in Mallorca geweest waar een aantal ploegen zaten... praat je met jonge renners, die zijn het spuug zat. Die zijn echt het gedraai zat. Die kijken naar de andere kant op, die willen trainen, die willen af van doping... En ik merk dat als we in Nederland die cultuuromslag kunnen realiseren... dat we heel ver zijn, wat we zouden moeten doen... bij die Blanco-ploeg die nu aan de orde is... Ja, ja wat zie... deed jij daar eigenlijk bij die trainingskamp? Nou, kijk, okay, TVM, ik ben er heel eerlijk in... is co-sponsor van een wielerploeg. En, en wielrennen is een van de zaken waar wij natuurlijk... voor de toekomst uh, best naar kijken. Want om... jullie zaten ook sponsoring. ooit in het wielrennen? Dat nou, is ook sponsoring. niet zo'n gelukkig verhaal. Kijk, uh, maar... nou ja, dat Blijven jullie? wij ja, zijn veertien ja, jaar lang heel succesvol geweest. Alleen zat er aan het eind een hele vervelende dopingaffaire. Mm -hmm. Bovendien is gebleken, dat is zelfs deze week... bij de NOS door een dat TVM nooit een georganiseerd dopinggebruik binnen de ploeg had. Dat was Beren Nikkels, he, die was op TV. Beren Nikkels, ja. ja. Ik ja. Maar even over dat even terug. Ik geloof wel dat, dat Blanco met name, die ploegde voorheen de Rabobank een unieke kans op dit moment laat lopen om gewoon te zeggen... luister, wij zijn nu de ploeg die het anders gaat doen... die ook in Nederland weer wat, wat, een beetje een positieve beweging rond, rond het wielrennen maakt. Renners die zich uitspreken. Ik zie nu de hele dag op, op tv en radio als het over wielrennen gaat... zie ik allemaal fletsen, meneer en pakken die ik ook niet ken. Ik wil renners zien. Ik wil dat Mollema drie keer per week... ik wil interviews van Geesing zien, ik wil Kruiswijk zien... Kijk, die ploeg die zou nu wat op gang kunnen brengen. En ik vind het jammer, want het lijkt er nu op dat het een soort doorgangshuis is op weg naar een sponsor van 10 miljoen. En we gaan over tot orde van de dag. En ik dat tegen waarom is dat. De... Nou, TVM zal in ieder geval, dat kan ik heel hard zeggen, niet de, de voorheen Rabobankploeg overnemen. Als we dat gaan doen, dan gaan we dat, dat zelf doen. We zijn overigens inderdaad, co-sponsor van een hele leuke amateurploeg. En die zou je kunnen uitbouwen. Ja. Ben, wat wil je vragen? Ja, ik ben wel benieuwd waarom gebeurt dat niet? Want, want Jullie zitten beide dichter op. De ja, -hier? Ik denk dat ik ga het heel hard zeggen. Ik denk ja. dat er binnen de Rabob, binnen de oude Rabo altijd een kramp zit in de omgang met, met, met, met media, met publieke opinie... daar, daar, is, daar regeert altijd de angst. Mm -hmm, Terwijl ik ja. nu denk, er is nu een uniek moment. Je staat op nul slechter dan nu, ja. kan het niet. Ga rechtop staan en zeg, ja. we gaan het anders doen. Ja. Stuur niet uh, de overzeer bekwame directeur Richard Plugge, is Een heel aardige jongen, doet het prima... Maar laat die renners nu eens voorop ja. gaan lopen. Laat zien dat die cultuur anders gaat. Daarmee maak je Nederland toch weer wat, wat vertrouwder met de wielersport. Als ja. je zit te knikken, want da dat is de kritiek wel vaker op de Rabo's geweest. Niet alleen op dit punt, maar dat het te, misschien wel te georganiseerd was. Nou, dat is, dat is zo uitgegroeid. Hè? Ik ben mm. zelf in 1996 begonnen met de Rabobank, Ik uh, heb daar ook zes jaar gefietst. En je zag het gaan door de jaren heen strakker en strakker worden. En dat is, dat is er eigenlijk niet op verbeterd. Dat is alleen maar erger geworden. En je hoorde natuurlijk menig journalisten. Klagen over het niet te woord kunnen staan, niet de vraag kunnen stellen. Uh, Calimero-gedrag. Ja, het verboden terrein, de bus. Uh, we kunnen zo wel doorgaan. En dat, dat ontwikkelt niet in een positief lekker ja, maar, gevoel. Maar ook, ook in de koersen. Ik bedoel, kijk, van Vakansolei en, en, en, en, en uh, Skill Shimano, dat vonden we grappig. Want die vlogen erin en die Rabers altijd een beetje berekenend. En... Ja, kijk, wielersport is ook een, een wielersport van passie. Je wilt passie, passie. zien, ambitie. Je wilt die die, die sporter wil je, je wilt uit zijn ogen zien komen. Gewoon wat hij van passie plan is te gaan doen die dag. En ook tijdens die wedstrijd. En als je dat door allerlei... Ideeën en tactische verhalen en weet ik veel wat allemaal doodslaat, dan gebeurt er niks meer. Dan is er ook geen passie, dan is er geen ambitie meer. Dan spreek je wel een ambitie uit, maar dan is er een bepaalde gelatenheid. En die, die gelatenheid is over die ploeg alleen maar verder uitgebreid. Mm. En, en dat is groot. Ja, wat, ja, ik, weet, even, wat los los ik wil heel even gebeuren. los van de Raboploeg. Want jij, jij uh, sprak uit net over, in de verleden tijd en jij zei, uh, had een probleem, het wielrennen. Um, maar het is toch heel duidelijk dat, het, dat, dat wat er steeds geroepen wordt, namelijk dat de sport schoner is nu, dat het allemaal vroeger was... dat is toch nog niet bewezen dat de sport schoner is? Dan heeft de wielensport toch nog steeds een probleem? Nee, ik denk dat um, de vergelijking met uh, de interne controles... de systemen. het is eigenlijk allemaal begonnen... en gestart in de wielensport om zaken beter en, en, en individueler op orde te krijgen. Dus ieder persoon, ik heb zelf ook in het hele systeem gezeten... Dat je gewoon een eigen bloedpaspoort hebt. Dat je weet dat je... Dat ben jij. Dat is een soort van DNA van een topsporter. En dat, dat zou je terug moeten zien in, in, in alle sporten. En als we dan kijken naar het hele problematiek binnen het wielrennen... denk ik van... Um, halen alles weg bij alle bonden. De wereld judobond, de wereld tennisbond. Maakt allemaal niet uit. Maar ga... Ga vanuit alle instanties, die die, dat hele uh, reglementatie en dopingreglementen en noem maar op, haal het eruit. Zet, zet alles bij het waarde neer, laat de waarde alles controleren, maar ook sanctioneren. Dus haal die, die sancties en die, die schorsingsperiode haal die weg bij die, al die wereldbonden, zodat zij met hun eigen belang niet in conflicten komen, want dat is wat je ziet. Maar Aad is niet een beetje het probleem dat als je bij Wustwezel de grens overrijdt, dat er ten aanzien van wielrennen een hele andere cultuur ontstaat, want... Gisteren, het Algemeen Dagblad, ik heb het zelf verder niet gecheckt... maar daar stond er weer een verhaal dat in Italië het dopingcircus gewoon volop doordraait. En ja, en in Spanje is het natuurlijk ook... Het probleem is dat in Nederland ben ik van overtuigd... met mensen als Aard Vierhouten en Europa... dat zijn mensen die wel echt beter jongen. Maar het probleem blijft dat het zo, in, zo langzamerhand in die DNA van die sport zit... dat het, vooral in Zuid-Europa... waar iedereen maar gewoon doet, waar, waar controle omzeild wordt... Waar, waar bijna misdaadsyndicaten worden opgesteld. Dat is het niet zo langzamerhand zaken dat die UCI dat, is wat of, doet? Of dat dat, dat dat wielrennen is. Ik bedoel, Zuiderse landen staat, staat ook gelijk aan temperament. Aan, aan, he, alles wat ze doen, doen ze goed. Als je kijkt in de voetbal, hoe ze in de Serie A met elkaar omgaan... of in, he, in Spanje, dat maakt niet uit. Het gaat daar allemaal met, de intensiteit is, is allemaal veel heftiger dan in Nederland. In Nederland is het allemaal zo van, ja, we gaan sporten, we gaan, ja, ik ben professioneel. En, uh, ja. Maar dat spat niks af. Ja. En je, dat wil je zien. En je, wil, je wil een groep sporters hebben waar alles vanaf spat. En ik denk dat, ja. Ja, dat Ben daar een beetje hetzelfde idee over heeft... Ja. Waarom hij hier toch instapt en zegt, van, ik ga er wel wat mee doen met de judo. Ja. We, gevoel... uh, we komen er straks op terug. Maar het is half drie geweest, tijd voor het nieuws met Lieslotte Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. In het noordwesten van Pakistan zijn zeven onderwijzers... die werkten voor een hulporganisatie doodgeschoten. Hun busje werd doorzeefd met kogels... toen ze op weg waren naar hun werk in een kindertehuis. De doden zijn zes vrouwen en een man. De aanslag is nog niet opgeëist. Militante moslims in dit deel van Pakistan... keren zich tegen onderwijs aan meisjes. Hoewel grote incidenten lijken uitgebleven... zijn hulpverleners ook deze jaar wisseling doelwit geworden van geweld. In en bij Rotterdam raakten elf politiemensen gewond... onder meer omdat ze werden geslagen... Volgens de politie in Den Haag werd er opvallend veel zwaar vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Drie agenten raakten daar gewond. Ook in Groningen, Dordrecht en Apeldoorn zijn incidenten gemeld.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 Die duurt tot zes uur vanmiddag de nieuwjaarsreceptie vanuit Studio Café de Smette in Amsterdam. Er zijn weinig toespraken die zoveel mensen inspireerden dan de toespraak van 50 jaar geleden. Uitgesproken door Martin Luther King. En daarom in deze nieuwjaarsreceptie ieder uur een droom. Dit is de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. de directeur van het havenbedrijf Rotterdam, Hans Spits. Voor dit jaar is het mijn droom dat de haven verder mag groeien... zoals de afgelopen jaar het geval was. Waarom is dat belangrijk? Groeien van de Rotterdamse haven is heel belangrijk voor de Nederlandse economie. We steunen dit jaar wederom op de buitenlandse handel. Maar groeien alleen is niet voldoende. Het gaat ook om duurzame groei. Dit jaar hoop ik dat er een belangrijke stap wordt gezet in de klimaatbeheersing van onze haven. Afvang en opslag van CO2 vanuit de kolencentrales en de industrie. In de derde plaats hoop ik dat er een dialoog tot stand komt tussen werkgevers, werknemers via de vakbonden, gemeente en het havenbedrijf... om ook in beeld te brengen de sociale uitdagingen de komende jaren in onze haven... Want de haven wordt uiteindelijk door mensen gemaakt. Groei vindt plaats door een bijdrage van de mensen in onze haven. Wij praten hier verder. We zijn bezig met een uh, sportblok. En we gaan naar Daphne Koster in uh, Zweden. Moet het gaan gebeuren hè, dit jaar? Het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. Hoe ver zijn jullie in de voorbereiding? Hoe ver, nou ja, we hebben ons geplaatst en dat, uh, dat weten we nu, uh, geloof ik, na vier maanden. En het is nu uh, richten op het, uh, op het EK. En uh, we weten tegen wie we gaan spelen. Duitsland, Noorwegen, IJsland. Ja, en dat zijn, uh, Duitsland is natuurlijk een in Het uh, vrouwenvoetbal, uh, een aantal keer, zijn ze wereldkampioen, uh, Europees kampioen. Dus uh, we, hebben wat, uh, we hebben wat te doen daar. Maar dat Israël. kunnen jullie wel. Ja, ja, nou ja, we weten... Uh, ja, we, we, in 2009 hebben we gestund ja. en uh, toen heeft iedereen ons kunnen bewonderen. En uh, nou, nu zijn we zo ver dat we steeds stabieler worden. En tegen, tegen grote landen als uh, Frankrijk, Engeland, uh, Zweden kunnen wij, uh, kunnen wij heel leuk voetballen. En uh, is het niet meer wat mensen in 2009 zagen, hè? Het, uh, het countervoetbal, maar uh, beginnen we steeds meer... Uh, uh, nou ja, Gaan wij het spel maken? Worden wij dominant? En daarmee willen we een goede prestatie gaan, gaan afleveren. In 2009 was er echt ongekende belangstelling. Ja. Iedereen uh, keek naar televisie. Iedereen wilde ja. weten hoe het met jullie ging. Heb je het gevoel dat, die, dat jullie die belangstellingen hebben kunnen vasthouden? Ja. Kijk, weet je, uh, het, in Nederland is er altijd een beetje zo van uh, vrouwenvoetbal, en dat uh, komt voornamelijk doordat door, door voetbal echt uit oorsprong een mannensport is geweest in, in Nederland, maar als je naar wereldwijd, wereldwijd kijkt, is vrouwenvoetbal is de grootste teamsport en het is ongelooflijk interessant in heel veel landen. De afgelopen uh, Olympische Spelen uh, zit er een stadion met 90.000 man, het zit helemaal stamp in stamp vol. Ja, dus, Wereldwijd trekt het onwijs veel uh, toeschouwers en uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat straks op het EK als wij daar uh, nou ja, gaan spelen, dat wij weer enorm veel enthousiasme uh, gaan creëren en dat mensen weer naar ons gaan kijken. En ja, ik, ik hoop dat dan uh, de KNVB echt uh, klaar staat om, uh, om hetgeen daarna uit te rollen. Ja, want hoe zouden ze dat volgens jou moeten gaan doen? Nou ja, ik denk uh, dat het nu sowieso helpt met uh, clubs als Ajax en PSV uh, en Twente. Dat die erachter staan en uh, dat die uh, de sport zien als, uh, als iets samen voor mannen en voor vrouwen. En uh, daar moet je heel erg op gaan inspelen. En uh, uh, laten zien dat, dat voetbal een sociale sport is. Uh, is. En niet meer van oorsprong een mannensport. En dat voornamelijk gaan uitdragen. En er zijn, komen nu zoveel jonge meisjes die gaan voetballen. Al op jonge leeftijd. Ja, en daar moet je op gaan insteken. En dan wordt het steeds meer normaal dat, uh, dat voetbal voor jongetjes en voor meisjes is. Want die competitie... En dan kan het heel snel gaan. Want er is natuurlijk wel wat veranderd sinds 2009. Ik bedoel, de competitie. De, wat je zegt, er zijn clubs ineens gesprongen. Ja. In dat, dat, dat, je zou kunnen zeggen dat is al heel positief. Nou ja, het is uh, bij, bij de club waar ik uh, momenteel spel bij Ajax is het, is het gewoon echt een succes. Uh, de clinics die er worden gehouden, ja, die zitten binnen een mum van tijd zitten die vol met meisjes. Uh, we spelen wedstrijden op de toekomst uh, nou ja, voor 2.500 man. en Ze komen uit Zeeland, ze komen echt overal mm. vandaan. En wat, wat ik mooi vind aan onze sport is dat wij heel erg aanraakbaar zijn. Dus wij staan na een wedstrijd, staan wij handtekeningen uit te delen. Staan, gaan we op de foto, gaan we. Heren uh, uh, voetballers, luistert u mee? <laughs> ja, wij, wij, wij uh, zijn heel erg betrokken bij onze sport. We investeren heel veel tijd in, uh, in onze sport. Ja. En uh, heel veel uh, spels, ik hoorde het net met de met judokas dan. Maar uh, die moeten er geld bij leggen. Maar er zit zoveel passie en zoveel emotie ja. maar, bij. Maar, maar, kan je, want jij hebt is dus ook bij Ajax nog ja. en, en, en moeten trainen voor het Nederlands team. Dus Jij bent fulltime met die sport nu bezig? Ja, ik ben fulltime. Ik train zeven keer in de week. Ja. Train ik en, uh, nou, daarbij speel ik één keer. En dan tussendoor speel je dan nog Interlands. En we hebben een competitie van uh, 28 wedstrijden. Dus een, ja. een druk programma. Hoe is het? Want je zegt bij Ajax 2.500 mensen. Hoe, ja. hoe is dat verder in Nederland met toeschouwers? Nou, Ik geloof dat gemiddeld uh, dat het gemiddeld uh, rond, rond de duizend ligt. met De uitschieters nou, uitschieters dan Ajax, uh, Twente en PSV. Uh, maar er zijn ook clubs die, hebben het, uh, die hebben het een stuk lastiger hebben. Uh, een Heerenveen en een Utrecht. Maar ja. ik denk niet zozeer dat het, uh, dat het te maken heeft met het vrouwenvoetbal. Maar ook hoe breng je het als club? En je ziet nu als clubs als uh, Telstar, Ajax, maar ook Twente, die brengen het als uh, voetbal. We zeggen er ja tegen, we hebben er ja tegen gezegd tegen vrouwenvoetbal. En we brengen het als. Wij zijn een club voor mannen, voor vrouwen, voor meisjes. En uh, voor iedereen, voor opa en voor oma. En uh, ja, je kunt je als een club, en dat, dat doen dus een heren Veen en Utrecht heel erg, die, die richten zich maar op één doelgroep, alleen maar op die mannen van 15. Nou, zeg eh, 50 jaar mm -hmm. en dit zit. En volgens mij laat je dan als club zijn, dan laat je, laat je heel veel liggen. Helaas ja, dus zijn, zijn er ingestapt, maar niet met, uh, nou, niet met volle over, overgave. En uh, ik denk dat je daar, ja, als je, dat, als, je dat, als je dat niet doet, als je zegt, ja, kom maar en uh, ga maar voetballen op dat veldje achter en je doet er voor de race, ja, dan wordt het ook niks. Maar wat leuk kun, kun, kun, kun je daarna? Kun je wel zeggen van ja, dat, dat is niks. Nee, ja, dat is wel makkelijk. Maar wat de sponsor heeft, heeft bij Ajax, dat is wel opmerkelijk. We hebben het over de rol van de sponsor. Maar je mm -hmm. ziet dat de sponsor van Ajax vanaf dag één heeft gezegd... ook vrouwenvoetbal is van ons. Ja. Ja. Ik herinner me paginagroote advertenties in de mm -hmm. landelijke ochtendbladen... Ja. waar jullie gewoon heel prominent werden gepositioneerd. Ja, nou, maar dat is onder andere, hè, dus Egon dan. Maar uh, Ajax doet het, ja, doet het in de, in in het heel, in het hele in het hele gebied en uh, ook, ook aan de andere kant dan hè, weer bij het Nederlands elftal uh, de sponsor, nee, gaan we ook even noemen, de ING, die gaat er ook die gaat er ook gewoon vol in en die hebben nu ook uh, uh, die zien ook. Het heeft potentie. Maar hoe krijg je nou clubs als Heerenveen en Utrecht mee? Denk je dat bijvoorbeeld het Europese kampioenschap daar een, een, ja, een nou rol ja, in kan ik spelen? Ja, hoop, ik hoop het wel. Ik hoop uh, nou ja, dat, dat de stadions daar vol zitten. En dat gaat ook gebeuren. Want Zweden is ook een, een voetballand uh, qua vrouwenvoetbal. Uh, en dat, uh, dat wij gewoon een goede prestatie gaan afleveren. En wij gaan een goede prestatie afleveren. Ik ben wel verbaasd ben over, over Utrecht. Utrecht. Ik ben wel verbaasd over Utrecht. Ik, uh, ik durf het wel toe te geven. Ik heb een dochter die daar voetbalt. Ik heb begrepen als je daar uh, dat daar dus bij die studentenclubs, dat daar wachtlijsten voor elftallen zijn. Ja, dat daar ja. vrouwen massaal, studenten massaal aan het voetballen zijn. Maar dan denk ik als een club, hè, als een club die heeft nu problemen. Um, financieel. Met de, mannen, met de mannenafdeling. Ja maar, ja, ja, maar dat, ja, dat, maar ja, de club, als club, ja. als club ja. uh, denk ik dat je vooral moet gaan inzetten. Wij zijn een club. En wij zijn een club voor mannen en vrouwen. En wij zijn de club van Utrecht. Ja. En, wat, wat ze zich, hoe ze zich ook willen uh, aviseren, toch overal? Ja, maar dat als je dan alleen maar in gaat steken op je mannenelftal. En je kunt dat dus niet naar buiten laten zien dat je dus een club bent, een volksclub. Ja, en je richt je maar op één doelgroep, dan ga je volgens mij de mist in. En dan de andere club, een FC Twente, die nu al jaren uh, aan de weg timmert in het vrouwenvoetbal. En nu een Ajax die het ook oppakt. Ja, dan denk ik van, nu laat je gewoon zien dat je een club bent voor iedereen. En dat het niet uitmaakt of je nou een jongetje of een meisje bent, of een man of een vrouw. Uh, dat, dat maakt niet maar uit. Ligt dat niet echt verstopt in het beleid? Ik, ik weet dat Twente al jaren heel regionaal actief is. Gaat de wijk in, ja. doet ja. activatieprogramma's in achterstandwijken, stuurt ze ja. selectie. Maar dat doen steeds op. meer clubs. Dus er doen heel veel ja. clubs ja. Twente als voorbeeld. Ook. Ja. Mijn zoontje voetbalt bij Onze Gezellen in de F4 sinds een paar weken. Maar daar hangt een ster aan de muur van de AZ regionaal opleidingsplan. Dat is een half uur rijden verderop. Dus ergens is, heeft AZ in de regio een afspraak gemaakt... nou, als jullie je jeugdplan, je opleiding... Hmm. afstemmen op een beetje globaal op ons... dan krijg je één ster. Doe je het voor de helft, dan krijg je twee sterren... en ben je een drie sterren beleidsplan. Dan ben je gewoon integraal onderdeel van het doorvoer... en dan kan een talent van die club gewoon rechtstreeks... de AZ-jeugdopleiding inlopen. En ik denk dat daar, met al die... en dat is precies wat Daphne bedoelt, denk ik... Dat, dat grote clubs met een achterband, moeten geactiveerd worden. Je moet, we moeten ook tegenwoordig, en dat is, heeft ook met de topsport te maken, daar moet je ook zaken activeren. Want het gaat niks meer vanzelf. Ideale Eerst, beeld van Dafne, ja. dat elke grote club nu gewoon ook een, een vrouwenafdeling zou, zou nou hebben. Ja, dat zou mooi zijn. Dat, dat, ja. dat, dat, ja. dat zou mooi zijn. Oh, dan ontbreken en er en... natuurlijk nog wel een paar op het lijstje. Ja, ja dat, inderdaad. En uh, al denk ik, kijk, we hebben uh, 130.000 meisjes en vrouwen die voetballen. Dus als nu elke club uh, daarmee gaat, gaat beginnen, dan denk ik dat we ook weer in de breedte een, een probleem hebben. Omdat dat, hè, dat, je kunt ze niet allemaal vullen. Maar uh, ik denk dat je wel, als je, als je ervoor kiest en je gaat ervoor, dat, dat je je winsten uit kunt, uh, kunt pakken. En ja, dan zijn, er, zijn denk ik de kosten. Hmm. Ja, die, uh, die als week... jullie gewoon Europese kampioen worden, dan uh, wil iedereen alleen <laughs> nog maar vrouwenvoetbal. <laughs> nou ja, misschien wel. Kijk, als, als, je, als, je, als je het ziet op het, op het WK en uh, de afgelopen Olympische Spelen. En hoeveel, uh, nou ja, hoeveel goed wil je daarmee gecreëerd hebt en hoe enthousiast mensen zijn. Uh, ja En hoe goed het voetbal is. Want het, het, ziet er gewoon, het ziet er ook gewoon nog heel behoorlijk en leuk uit. Niet meer allemaal op een kluitje. <laughs> nee, maar sommige mensen... Oh, dat is mensen... al zo lang oh, geleden ja, ja, verstaan, verstaan. Ja, ja Nee, maar ik denk... Het, de, het voetbalsport is zo, het gaat zo snel in ontwikkeling. Dus je, als, als jij je als, ja, als man of als vrouw zijn een wedstrijd van vier jaar geleden hebt bekeken... en je bekijkt het nu. Dan is het zo'n wereldverschil. Het gaat zo ongelooflijk snel. Nou, ik zie het in Noorwegen. Wij kennen allebei Hamar. De ijsbaan. Daar, ligt, daar vlak achter ligt een heel groot voetbalstadion. Mm -hmm. Want Hamar speelde in de Noorse eredivisie. Ik begrijp, op een gegeven moment liepen wij de langes en dat stadion zat vol. Toen dachten wij: God, dat is leuk. Het zal wel een topper zijn in een mannencompetitie. Nee, daar speelden de vrouwen van ja. Hamar tegen de vrouwen van Oslo. En toen werd ons verteld dat bij dat en met twee keer meer mensen komen kijken naar de vrouwen dan aan de mannen. Ja. ook wel weer opmerkelijk. Ja, nou ja dat, zijn, dat zijn dan de Scandinavische landen, maar dat heeft ook gewoon met cultuur te maken. Ja. Want uh, in, in Noorwegen is voetbal is er dan niet betaald weer een, een, een, een, een, een mannensport. En dat is precies hetzelfde in Amerika. In Amerika is, uh, dat zijn de stoere sporten, merk Amerika voetbal. Maar nou, voetbal de, de... is niet voor korfbal in Amerika? <laughs> ja, nou ja, niet voor, uh, niet voor vrouwen natuurlijk. Nee, zeker. Daar is het de top. Ja. We praten straks verder, maar het is nu tijd voor muziek. Alex Roeka en Anne Soldaat. En de vraag: en wat doe jij? Ze zeggen dat de vloed gaat komen. Dat alles hier wordt weggevaagd door losgebroken modderstromen. Verstikt wordt of verjaagd, ze zeggen dat. Ja, dat we zullen vluchten naar alle kanten en massaal en dat het te klein wordt voor ons allemaal. La la la la li la la la. la. Zeggen dat er plagen komen van oorlog, ziektes en vergif. De mens aan het einde van zijn dromen, verdorven en geschift. Ze zeggen dat, ja dat er niets zal blijven dan de almacht van het geld. Een gore poel van misdaad en geweld. De wereldleiders praten, wat doe jij? Terwijl de tijd nu dringt, wat kun jij anders dan in stilte vechten voor die paar echte momenten van onthechting? En wat je noemt geluk? We vreemden worden voor onszelf en voor elkaar. Een richtingloze een goed voor het abattoir. Ze zeggen dat, dat alles wat we deden, tenslotte met onze mooie kist, voor de eeuwigheid wordt uitgewist.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 En Alex Ruka. in het volgende uur zijn ze er gelukkig weer. Jaap Stalenburg is hier. Hij is uh, bij TVM-verzekeringen verantwoordelijk voor de sponsoring. Uh, het is bekend, TVM trekt zich terug uit het uh, schaatsen. En uh, Ik vroeg me af, hoeveel uh, per week van die verzoeken krijg je dan op je bureau... van, van uh, sporten die zeggen van nou, uh, kom dan lekker naar ons? Nou, ik zal je eerlijk zeggen. De dat wij hebben aangekondigd uh, dat wij zouden stoppen met de schaatssponsoring... lagen er binnen een week lagen er 75 aanvragen. 75? 70. ja. En ik heb begrepen van Helene Klira van Rabo dat het daar enkele duizenden waren... En het, het bericht was nog niet verspreid dat Rabo ze toch met de, met de wielenploeg. Toen hadden ze dat 200. Ja. Maar wat voor verzoeken krijgen jullie dan zo al ah, binnen? Dat varieert van uh, iemand die, uh, die heel aardig op zo'n kinderfiets, uh, hoe heet dat, BMX, uh, meedoet. Nou, die wordt het tot, al niet, hoor uh, uh, die hey, tot, uh, he, denk ik al. Nee, denk ook niet Het is wel Olympisch, hè? Het is al Olympisch, het tot en met een korfbalvereniging uit Titex. Uh, Hoorde het ook deel. niet. En er zit ook heel veel topsport tussen. Ook, ook, met name om natuurlijk TVM in, in, in alles wat beweegt en in mobiliteit zit. Krijg je krijgt natuurlijk ook veel verzoeken van autocoureurs, Mensen die denken dat ze motor kunnen racen. Dus daar zit heel veel tussen. Dat schaatsen, daar hebben jullie natuurlijk heel lang in gezeten. Wat, wat, uh, is, is dat nou te meten wat dat dan oplevert? Nou, het levert in ieder geval op dat uh, wij zitten natuurlijk erg in... Uh, zoals dat modern heet, business to business. Dat betekent dat je met zakenrelatie dat schaatsen kunt. Nou... Iedereen wil wel een t in Nederland. Zelfs als je in Maastricht woont, dan wil je, dan wil je toch de, de, de happenings in T-Half. Leuk je sfeertje maken. altijd. Leuk sfeertje, dus in dat traject is schaatsen perfect. In de uitstraling, kijk, TVM heeft het geluk gehad... of de klasse van de coaches, dat, dat, dat we kampioenen hebben met Kemkers en Wüst. Nou, dat ja. betekent dat je in je uitstraling voor je bedrijf... Kramen, kramen, ja. Dat straalt af op je bedrijf. Dat betekent dat iemand die op maandagochtend een verzekering moet verkopen... bij een transportbedrijf toch anders binnenkomt. Ja. Of zelfs in ander opzicht, in politieke contacten bijvoorbeeld... die ja. merkt heel sterk als je als TVM snel naar een Kamerlid moet... dat het toch even soms wat sneller gaat... dan een ander bedrijf hetzelfde bezoek Dus het heeft ons heel veel opgeleverd. Het heeft ons ook heel veel opgeleverd. En ik denk dat dat een advies is voor iedereen die in sportsponsoring gaat. Omdat je dat 14 jaar doet. Wat je nu op dit moment een trend is... dat je allerlei bedrijven hebt die heel snel de sport neergaan... Even gaan een jaartje. In twee jaar willen scoren. Ja, ja. Ja. Nou vergeet het, zo nee. werkt het niet. Dus sport is duurzaamheid. Dat is, dat is, je moet ook uitstralen dat je een betrouwbare partner bent. Dat hele snelle scoren is... is ook heel slecht nou, voor de sport. De, de, de bazen van TVM, de familie Bos, die, die, dat is bekend, die zijn sportgek. Uh, dus die blijven dat ook doen. Die willen daar wel in verder. Nou, wat je wel, wat je wel heel sterk ziet, of je familie Bos, dan zie je het ook bij andere bedrijven. Er zijn twee ontwikkelingen, banken en verzekeraars, hebben jarenlang de topsport in Nederland gedragen. Dat is van Spaars, Slek, DSB, ABN AMRO bij Ajax, Egel bij Ajax. Die trekken zich langzamerhand een beetje terug op sport. En je gaat nu, dat wordt 2013, een heel interessant jaar, je gaat hele nieuwe sponsoren krijgen. We gaan, uh, je zal gaan zien dat in voetbal gaan de gokbedrijven erbij komen. De Unibeds, die gaan clubs overnemen. De kans dat Ajax bijvoorbeeld wordt gesponsord door een gokbedrijf... is heel groot, want die, die, die wettelijke mogelijkheden worden verruimd. Je gaat steeds meer zien dat dat... Uh, bedrijven als Emirates, de, de luchtvaartmaatschappij Dubai zich op de Nederlandse markt, zal gaan bewegen. Dus je, we staan voor sport voor, voor hele interessante uitdagingen. Oostblok zei je al, hè? Oostblok gaat geld aan. Ja, ik ben ervan overtuigd, uh, het is niet een kwestie wanneer het gebeurt, maar het is, het is dat het gebeurt, dat Gazprom, de grote Russische energieleverancier, zal absoluut bij een Nederlandse club op shirt komen. Ook al door de allerlei samenwerking met de haven van Rotterdam met de ja. Gasunie. Ja. En Gazprom, ja... Maar de hele vraag was, wat, de gaan de de doen? Doen? wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie hoe beslis je dat? Nou, dan kom je bij tv. Uh, het, het is niet in ieder geval zo dat dat voor ons een heel, heel, niet meer een proces is. Sport is geen, uh, geen hobbyisme meer, sportsponsoring. Dat is een heel rationeel proces. En wij zijn op dit moment uh, aan het onderzoeken wat voor uh, TVM, de, de, de TVM beste, de beste optie zou zijn. Waarbij natuurlijk, uh, is natuurlijk er, dat, is, dat is geen geheim, wordt er aan wielrennen gedacht... Maar ja, dat is op dit moment uh, Maar echt als gezien, hoofdsponsor ook weer? Uh, nou, nee, dan zullen we, dat, we zullen dat nooit alleen gaan doen. Dan zullen we dat met, andere, met een andere partij doen. Met andere partijen, dat is een optie. Maar die optie, dat zeg ik er dan meteen bij... voordat uh, allerlei zaakwaarnemers vanmiddag nog gaan bellen. Dat is iets wat op dit moment eventjes on hold staat. Omdat we natuurlijk toch nog een, een probleem hebben. Want kijk, wat het probleem wat bij Rabo speelt, speelt bij ons ook. Het is, uh, sponsoring is natuurlijk ook voor een verzekeraar of voor een bank... is, is geloofwaardigheid. Een verzekeraar handelt in vertrouwen. En op het Je wilt dus die ploeg een... niet achterlaten zomaar zonder Nee, maar op het moment dat er dus een, een reputatieprobleem is met ja. wielrennen... dezelfde argumenten die Rabo ja, heeft om het wielrennen ja, ja. te gaan... die heeft TVM ja. ook nou, Maar daarom vind ik het eigenlijk opvallend dat jullie die optie open houden. Nou, we houden hem open omdat... Uh, kijk, wij als TVM groeien de komende jaren met name in zuid nederland Daar zitten de grote transportbedrijven. We hebben een hele grote vestiging in België waar het heel goed gaat... Ja, en dan kom je toch, hoe je het ook wint of keert... Uh, is, is wielrennen daar een hele populaire sport. Maar nogmaals, we zijn ook andere opties aan het onderzoeken. Het kan een voetbalclub zijn, het kan een korfbalclub zijn... misschien een wmx uh, En een motercrosser. En, en we het... hebben natuurlijk al de sponsoring van een Dakar-team. Wat ik persoonlijk erg leuk vind. Dat natuurlijk heel dicht bij de DNA van als een transportverzekeraar komt. Ja. Ja. En het is uh, helemaal niet gek om anticyclies te investeren. Als je maar weet waar je kerndoelgroep zit. <laughs> nou, als je maar weet waar je kerndoelgroep zit. En als dat toevallig een hele grote judoka Stam is in het zuiden van Nederland, dan ja. kunnen we graag eens bellen. Nee, maar, is een flauw. maar als je heel goed weet waar je kerndoelgroep zit en waar je moet activeren. Nou, dan moet je juist, juist anticyclisch zijn. Je, je moet ook ja. al, je moet absoluut anticyclisch. Want ja. ik heb nu in het schaatsen, zie je ook weer sponsoren binnenkomen. die dan glashard roepen dat ze voor anderhalf jaar snel willen scoren. Nee. Nou, dat is dan een bedrijf wat. wat uh, ja, dan denk ik van ja, dat werkt dus zo niet. Even, even heel kort een rondje nog. Ja, waar verheug jij het meest op qua sport uh, het komend jaar? Uh, Toch de, de Tour de France. Ja. En ik verwacht heel veel van de ploeg van aard. Aard? Jij ook? Ja, zeker. Ik heb, ik heb, ons seizoen begint natuurlijk 20 januari. Dan gaat toen de Nunder in Australië verstart. De eerste echte profkoers weer die ook in de, in de Pro Tour zit. En dan begint het. Dus de Tour is een onderdeel daarvan. Ja. En dan steekt er altijd wel bovenuit. Maar de start begint, De, de, de uh, sport zal toch altijd zegen vieren, denk jij ook? Hè, zeker toe? weten. Ja, ja. Ja. Uh, voor Daphne, je hebt het eigenlijk al gezegd. Het EK natuurlijk komt eraan. Ja, de maand uh, juli. Ja. Ja. 28 juli. Gaan we jullie allemaal volgen. En Ben, ja, voor kijken. jou het WK, hè? dat wordt de eerste nou, test eigenlijk. Ik, uh, ik uh, kijk heel erg uit naar het 1K-18 van dit jaar. Oh, Want daar ligt mijn uh, visvijver voor over vier jaar. Ja. En misschien zitten daar wel jongens en meisjes die we kunnen verrassen en kunnen brengen. De nieuwe naar, zonnemansen. Naar de nieuwe zonnemansen van ja. de geest. En hey, je hebt mij beloofd bij een grote overwinning. De helikopter. Ja, dan doe ik de ja, helikopter maar... uit Oostende. En voor degenen die dat vergeten zijn... toen ik daar de, de Europese titel won... Uh, uh, speelde ik een helikopter na. Nou, Dat is niet zo moeilijk als je wint. Want dan uh, krijg je vleugels. Ja. Dat gaat vanzelf. Dank jullie wel. <laughs> uh, voor ons uh, staat klaar. Daan Doesburg. Ruim uh, vier jaar lang was hij de stadsdichter van Venlo. In 2008 verscheen zijn eerste bundel. En Gerrit Kommerij koos een van zijn gedichten uit in een bloemlezing. Hoog tijd dat u hem leert kennen. Door Hoe anders met een gedicht... Ja, ik, ik geloof dat ik uh, uh, thematisch een beetje in het vorige uur ben blijven hangen. Ik heb een uh, gedicht dat toch een beetje inhaakt op de uh, actualiteit. Maar eigenlijk vooral bedoeld is om iedereen een beetje gerust uh, te stellen. Het heet dan ook rustig maar. <laughs> het is nieuwjaarsdag en niets is anders. Iedereen doet mee. Als we het maar hard genoeg geloven is het nieuwe jaar er niet één zoals ieder jaar. Met obligate oorlogen hier en daar, aanslagen in Israël... de traditionele schietpartij, dezelfde veel te vroeg overleden prominente. Ach, over twee maanden wordt het gewoon weer lente. Kuchend vouwt een krokus open, uit een koolmees plopt een ei. De jonge vossen spelen bij het hol, de wind jaagt door de lindes op de oprit. Geloof me nou maar, het wordt gewoon weer lente. Regenwolken kantelen de steden over. En tussen alle mensen woekert de ellende. Wow. Daan Doesburg. Daan. Uh, wij sluiten af deze eerste drie uren van de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Maar zometeen na drieën veel meer met Thijs en Tessel. Ja, inderdaad. Het was weer leuk, Jurgen. Ja, ik vond het ook leuk. Ik <lacht> zal nog een drankje drinken aan de bar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Muah.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 Dit is Radio 1.